Katrien Straatman met het NOS Journaal. Terop dat op de meeste plekken in het land treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden. Wel zijn er problemen tussen Leiden en Schiphol. Door een kapotte bovenleiding rijden op dat traject voorlopig geen treinen. Er worden bussen ingezet. Gisteren raakte door de storm kilometers bovenleiding beschadigd. Dat had als gevolg dat op stations in het hele land gestrande reizigers stonden. Veel van hen regelde zelf het vervoer. De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern... heeft bekendgemaakt dat ze in verwachting is. Meteen na die mededeling kreeg ze veel steunbetuigingen... van organisaties voor vrouwenrechten en vakbonden. De 37-jarige Ardern, die vorig jaar aantrad als leider... van een coalitieregering, krijgt haar eerste kind in juni. Ze zegt dat ze tot het eind van haar zwangerschap zal doorwerken... en dan zes weken verloop opneemt. In die tijd leidt vicepremier Winston Peters het land. De start van de nieuwe plastic VVV-cadeaukaart verloopt stroef... De kaart verving in november de papieren cadeaubon... maar kan in veel winkels en instellingen niet worden besteed. Winkeliers hebben soms de software van de kassa's niet aangepast... of geen nieuwe scanner voor de kaart. Andere winkeliers willen niet meer meedoen met de nieuwe kaart. Veel online winkels hebben de kaart wel omarmd... maar grote webwinkels juist weer niet. VVV Nederland herkent het beeld. Een woordvoerder zegt dat de kaart een heel ander product is... en dat vooral lokale MKB-ondernemers zijn afgehaakt. Paus Franciscus neemt het op voor een bisschop die ervan wordt beschuldigd misbruik door een Chileense priester te hebben verhuld. Slachtoffers die de bisschop beschuldigen van medeplichtigheid maken zich volgens de paus schuldig aan laster. Volgens hem is er geen bewijs tegen de bisschop. Het weer er trekken buien over het land en daarbij is kans op hagel, sneeuw en onweer. Lokaal kan het glad zijn. Later vandaag schijnt soms de zon, maar er vallen ook nog enkele winterse buien. Het wordt 4 of 5 graden. Het weekeinde blijft onbestendig met winterse buien. Dit was het NOS journal ZFM. Verkeersupdate. Dit is Even de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knoopert en Brugge 5 minuten vertraging over 4 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Knoopert-Holendrecht... tien minuten vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam 5 minuten bij Knopend de Nieuwe Meer. Op de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Knoopert-Gouwen en Boordrecht... 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek...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 September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 Michael, uh, Bunny Billy en uh, Meete Erker. Muzica, noemde eigenlijk heel veel, het zit van alles bij. Maar in ieder geval is het hele mooie muziek. En het tweede nummertje is vandaag van Ellen uh, Broadband Pianist. En dit is het nummer, uh, dat komt van de cd Every Time I Think Of You. cd 2005. Een mooi nummer, Autumn Variations. Ik had natuurlijk te zeggen, openingsnummer... Patricia Kaas, Franse zangerest, sans, -signière. af en toe een beetje jazzy. Ja, tot zover. Alan Broadband, prachtige muziek ook. Mooie pianist. Maar er komt ook een hele goede pianist. Bill Evans. Maar tussendoor doe ik een stukje Noorse jazz. Een van mijn favorieten is Beardy Bell, een Noorse zangeres. Heeft een nieuwe cd gemaakt. Ik denk dat die cd eind 2016, is eind 2016. Met niet de minste mensen, onder andere Brugge Wesseltoft, Gregory Hudson, Ruben Rogers en Joshua Redman. Uh, die cd heet On My Own en daarvan het gelijknamige nummer Beardy Bell. Dat moet ik jullie teleurstellen, want dat gaat niet lukken Beardy Bell... dan een ander nummer van Beardy Bell, Turn Back Time doet het ook niet. Nou, daar gaan we meteen door naar Bill Evans... want dat is toch wel een geweldige ontdekking geweest. Bill Evans, uh, de man waarover Martin Bril ooit zei... Eens even kijken wat hij zei, hoor. Zoals het koolzuur boven het glas danst... als je tonic net hebt ingeschonken. Zo klinkt Bill Evans. Maar dan in slow motion. Bill Evans. Uh, ja, prachtige uh, cd's gemaakt, prachtige LP's gemaakt. Zeker in zijn begintijd. En toen kreeg hij natuurlijk dat disaster... dat het, uh, Scott Lafaro, zijn bassist, kwam in 1961 om bij een autoongeluk. Daarna is Bill Evans nog een tijdje uit de relatie geweest... en uh, kon ook geen goede bassist vinden. Maar uh, ja, opeens had hij toch een, een aardig trio weer bij elkaar... met Eddie Gomez en Jack de Jornet op drums. En die hebben in Nederland ooit een concert opgenomen... de Hilversum uh, Concert. En dat is onlangs uh, als uh, uh, cd uitgebracht. En dat is zeer de moeite waard... En daarvan draai ik een nummertje, Is even kijken wat ik pak. Ik pak het nummertje, Emily, Bill Evans. Ik heb even wat technische problemen, dus ik moet even kijken wat ik, hoe ik dat ga oplossen. Ik zo, zo.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 Wie die bel. technisch probleem opgelost. Rest in leaves of yellow the spirit I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 What's it all about when you sort it out, Elfie? Are we meant to take more? Dat was natuurlijk uh, Treintje Oosterhuis van de CD Look of Love, samen met het Metropolocast onder de leiding van Vince Mendoza. arrangement ook van Vince Mendoza. Prachtige uitvoering van dit uh, bekende nummer van Bert Beckerick. Uh, tijd voor wat uh, meer jazz. Bob Lark en Phil Woods Quintet van de CD In Her Eyes, een CD uit 2005, Cues Delight. Eens even kijken waar ik die heb staan.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 Now it's here and then it's gone. A splash of light across your face, a flash of clarity, a salve of grace. The winds of change fill up your sails, those who do nothing are sure to fail, dive right in, the water's fine. Let the obstacles in your way take you down. get it The puzzle you got here. Don't let the doubters you encounter. A guiding star, know where you're going, know where you are. A tiny spark will go out fast, so you must tend to it to make it last. Heerlijke zondagochtendklanken van Monica Ryan van de CD Fly, CD-jaar 2016. Eh, tijd voor iets Nederlands. Michel Bila en Mete Erker. Nou, Michel Bila is natuurlijk een bekende componist. En ja, die doet van alles eigenlijk. Volgens mij is hij, uh, maakt hij van allerlei soorten muziek. Houdt zich bezig met dans, film, televisie, video en theaterproducties.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 Michel Bani-Billa en made Elker.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 Ain't no sunshine when he's gone His house just ain't no home Anytime he goes away there Ain't no sunshine when he's gone Males heet Petra Magioni En uh, op de bas hoorde je Ferruccio Spinetti. Uh, samen heet ze Musica Nuda. En uh, ja, cd'tje heet Little Wonder. Uh, tijd voor wat oude uit uh, 1967. Shelley Mann. Theme for Sam. Voor, van de cd uh, Jazz Gun. Dat is eigenlijk filmmuziek van Harry Mancini. Deze cd is opnieuw uitgebracht. Dus uh, volgens mij 2012. En het nummertje theme for Sam.